Net schut met het NOS-journaal. Italië heeft 40 migranten die niet in Italië mogen blijven... vastgezet in detentiecentra in Albanië. Het is de bedoeling dat ze van daaruit teruggebracht worden... naar de landen waar ze vandaan komen. Volgens Italiaanse media gaat het om zogeheten veilige landers... uit Tunesië en Marokko. Het is voor het eerst dat een EU-land afgewezen asielzoekers... doorstuurt naar een land buiten de EU, waar ze ook niet eerder zijn geweest... Juristen twijfelen of het mag wat Italië doet. Twee Franse journalisten komen Georgië niet meer in... meldt Reporters Without Borders. Beide journalisten deden vorig jaar verslag van de protesten... tegen regeringspartij Georgische Droom na de omstreden verkiezingen. Volgens Reporters Without Borders is het een poging om journalisten te intimideren. Sinds de verkiezingen afgelopen najaar zijn er dagelijks demonstraties in het land... Zowel oppositiepartijen als onafhankelijke waarnemers twijfelen aan de uitslag. Het kabinet wil de komende vijf jaar in Nederland doorgaan met dierproeven op apen. Volgens minister Bruins is het belangrijk dat Nederland zelf onderzoek blijft doen naar medicijnen. Daarom blijft ook het FOK-programma voor apen bestaan. De minister zegt dat uit onderzoek is gebleken dat apen voor het testen van verschillende medicijnen... het enige geschikte proefdier zijn omdat ze genetisch het dichtst bij mensen staan. Het Spaanse gezin dat omkwam bij een helikoptercrash in New York was daar vanwege een verjaardag. De familie besloot om een rondvlucht boven de stad te maken vanwege de verjaardag van het middelste kind. Na een kwartier stortte de helikopter in de rivier de Hudson. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond is het onbewolkt en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of drie. Morgen opnieuw veel zon en warm, het wordt maximaal 24 graden. Vanaf zondag kans op buien.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 Is this anything you need, is this anything you feel, my love and my fear Is this anything you stand for, anything you want, my love and my fear What time I got home last night Everyone was just Dancing in the club